van nu.nl van Danny Vos. Ja, Goedemorgen, het was een saai, maar inhoudelijk debat. Dat zei premier Jette over de eerste twee dagen van het nieuwe kabinet... in gesprek met de Tweede Kamer. De afgelopen dagen mochten partijen in de Kamer reageren op de kabinetsplannen. En Jette kijkt er positief op terug. Nou, Het was denk ik een heel goed inhoudelijk debat. Het was misschien zelfs af en toe een beetje rustig en saai. Maar dat is het nieuwe normaal. Dat we als coalitie en oppositie kijken waar kunnen we elkaar vinden... en waar moet het kabinet de komende tijd extra aan de slag. Nou, een van die dingen waar het kabinet mee aan de slag gaat... is het plan om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Een meerderheid wil dat het kabinet daar opnieuw naar kijkt. Een onrustige avond was het in Utrecht. In de binnenstad hebben rechtse en linkse demonstranten kort tegenover elkaar gestaan. Er was een herdenking voor een gedode rechtsextremistische Franse student. Maar een antifascistische actiegroep hield een tegendemonstratie. Er zijn twee mensen opgepakt. Zij zouden de politie hebben beledigd. Dan is er veel spanning tussen Pakistan en Afghanistan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Afghanistan. Onder meer in hoofdstad Kabul. Eerder waren er ook al zware gevechten aan de grens. Pakistan spreekt inmiddels van een oorlog. De voetbal AZ staat in de achtste finale van de Conference League. De club speelde gisteravond tegen FC Noah uit Armenië. AZ won, het werd 4-0. De eerste goal lag er al na een paar minuten in. God, het schot komt er niet echt lekker, maar Daal al pakken meteen. En daar is hij al. Vier minuten heeft AZ nodig gehad. Me, en het is Rosangelo-taal die het doet. Ja, zo klonk dat bij Zico. AZ weet later vandaag tegen wie ze spelen in die achtste finale. Want vanmiddag wordt er geloot. Weer nog van Weerplaza. Vanmorgen droog, nog wat zon ook. Vanmiddag grijs en regen voor 13 tot 17 graden. Is de wekker gegaan, ben jij al opgestaan? Als eerste uit je nest. Eén bakje koffie voor jezelf. Straks dan komt de rest. Lijkt de ochtend eindeloos. zes op vrijdag de 27 van februari. Je luistert naar show 1591 seizoen 8 van Mattie en Marieke met Kai Berks. Goedemorgen. Jenny Vos. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En Happy Friday. Friday. Friday. Happy Friday. Friday. Ja, de vraag was toch een beetje wie is er eerder bij elkaar? Abba of Kai en Mattie? Ja. Werden nou, nee, die jongen. laatste. De laatste keer dat wij bij elkaar waren, toen was denk ik uh, Mark Rutte nog premier. Ik denk dat wij uh, voor de eerste keer. Voor de eerste keer, ja. <laughs> ik denk dat wij netto dit jaar een show of uh, drie hebben gemaakt. Ja, dat denk klopt ik. Ja. Ik niet? Ja. Ongelooflijk. Zeg, ik moet zeggen, ik herken je ook. Een je bent natuurlijk als een soort van Milanees ben jij uh, bij teruggekomen. Ja, klopt ja. Ja, staat, sta, staat, de bril niet op je neus en dan hangt hij wel in je haar. Hij is al ontbijt. Ik herken die helemaal niet meer. Helemaal goed je te zien, lieve vriend. Uh, wederzijds, absoluut. Hoe gaat het met je? Nou, het gaat wel goed, eigenlijk. Fijn. Ja, in de tussentijd is alles een beetje doorgelopen. Ja. Uh, net weer even gesport, dat doe ik ook nog steeds. Wat goed. Ik heb nog steeds twee kinderen. Ja. Eentje is inmiddels het huis uit. <laughs> En die andere heeft een rijbewijs. Oh, dan uh, gaat het sneller allemaal. <laughs> het gaat ongelooflijk, ongelooflijk snel. Nee, het gaat allemaal goed. En met hoe gaat het met jou? Nee, het gaat heel erg goed. Ja, ik, moet nog een beetje, ik ben nog een beetje aan het bijkomen van uh, Milaan. Natuurlijk, echt wel. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen, ja, ik vond het bijna, bij, bijna een cultuurshock toen ik weer terug was uh, in Nederland. Ja, ik had gewoon bijna zin om naar een wedstrijd... van de plaatselijke bowlingvereniging te gaan. Om te oh, denken, ja? ja dan zie ik maar een wedstrijd. Je bent zo gewend om s morgens op te staan... en te denken, van ja wie ga ik vandaag zien winnen? Ja, ik, zet me, mijn klaverjasvereniging vind ik het ook goed. Maar ja. geen wedstrijd. Ja, ik moest daar enorm aan wennen. Zo, ja, dan ben je ineens twee weken in een totaal andere wereld. Ja, klopt, ja. ja. Maar en, en hoe lang gaat dit gedoe nou nog duren... dat je weer moet wennen om terug te zijn? Want ja, lang. We zitten nu op vrijdag. Ja, ja dit, dit, trek, dit trek je nog wel even nou, door. Op de een of andere manier land ik ook maar niet. Nee, nee, nee, nee Blijf maar op dat Laan zweven. Ah, ja. Nee, het is fijn om weer te zijn. Wat ga je van, uh, van het weekend doen? Um, het weekend is uh, voor het eerst sinds een aantal weken, maar daar hebben we het natuurlijk helemaal nooit over gehad. Uh, we, uh, een beetje leger. Oh. Dus dat is wel weer lekker. Heerlijk, zeg. Ja, het begint natuurlijk stralend weer te worden. Dus ik heb nieuwe tegels gekocht voor, voor op het terras in de tuin. Ach, heerlijk. Het moet nog een keer gelegd worden. Maar ik weet niet of het gaat gebeuren. Het schijnt ook weer te gaan regenen, ook weer veel, toch? Denk ik of niet? Ja, ja, ja. Uh, regen krijgen we. Maar ook een beetje zon hoor, dit weekend. Oké, okay, oh, oké. Okay. Nou. nou ja. Zonneurjes zou het misschien kunnen gaan gebeuren. Dus nee, de wordt dit, uh, begrijp ik. Ja. Uh, dus, dus dat eigenlijk. Verder staat er niet heel veel op de planning. En bij jou? Ik ga naar uh, Richard Groenendijk. Wat leuk! Ja, zondag voor de verjaardag van mijn uh, moeder nog. Die is groot fan van uh, Richard Groenendijk. Die zit in een musical. En die heet Hairspray. Hairspray, inderdaad. Dankjewel. Ja. En uh, ik heb uh, daar tickets voor gekocht. Ah, dus uh, ja. voor haar verjaardag nog. Ze was uh, 6 januari jarig. En uh, daar was ze heel erg blij mee. Dus, uh, ja, gefeliciteerd nog. Dankjewel. Heb je al niet gesproken, natuurlijk. Ja. <laughs> en, en zo. In ja, ja, zoveel in ja, te halen, zoveel in te halen. Maar zijn er nog dingen bij jou veranderd die ik moet weten? Nou, wow, vrij weinig. <lacht> ja, nee. ja, nee, het is exact hetzelfde. Bij mij, bij mij verandert er eigenlijk niet zo heel erg veel. Wat nee, heer, maar daarom ben je ook mijn vriend. Ja. Dat, dat hoef je niet zoveel bij te houden. Hè, dat is gewoon steady, nee. steady as it goes. Nou, zullen we beginnen dan? Heerlijk. Maximum nice Hits. Hit. Hit. Hit. This is yeah, this is your boy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 The soul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 En dit is what it feels like, 12 over 6 op uh, vrijdagochtend. Even terugkijken op uh, de afgelopen week. Toch uh, opmerkelijk nieuws, jongens, vanuit uh, Spanje. Het hoogste punt van de Sagrada Familia is bereikt. Applaus. Ja, ja even een applaus. Niet te geloven. Ja, die uh, eerste steen werd dan gelegd in uh, 1882. Dat was het jaar dat wij voor het laatst uh, samen een radioprogramma maakten. Ja, Met de eerste steen gelegd. En uh, inmiddels hebben ze dus het hoogste punt bereikt. Ja. 172,5 meter steekt dat ding nu uh, boven de stad uit. Ja, dit zijn van die dingen waarvan je dacht, komt het ooit af? En dat denk je nog steeds, want ik bedoel, ja, het hoogste punt. Ja, oké. Okay. Ja, wat is het hoogste punt? Het hoogste punt. kan ook snel opgeven zijn, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Want je hoort al jarenlang, dat ding is niet af, dat ding raakt niet af. Ja. En nu ineens is het, ja, hij is af. <laughs> dan denk je, ja... Dat vind ik wel ergens ook dat ik denk... ja, dat moeten we misschien toch eens gaan onderzoeken. Hé, hey, uh, we vragen ons af... wat is uh, thuis jouw uh, Sagrada Familia? Dus iets waarvan je zegt... nee, het wordt heel mooi. Het duurt gewoon nog heel even voordat het af is. <laughs> maar dit wordt echt prachtig. Ge geef me nog heel even. Het ja, wordt dus... heel mooi. Ja. Heb jij iets thuis? Uh, uh... Nou, we zijn sowieso nog met een hele hoop bezig. Dus je zou kunnen zeggen dat ik woon in een Sagrada familie. familie. Ja, ja, ja. Nou ja, het terras is nog niet naar de zin. Kijk, uh, sowieso als je een huis hebt natuurlijk... Dat is natuurlijk voorbeeld nummer één. Dan, dan, dan blijf je bouwen, dan blijf je aan bezig. Maar ja. we hebben alles wel re Nou, nee. We nee. hebben, een, <laughs> we hebben een, een, een garage en daar zit uh, hout op aan de voorkant. Ja. Uh, maar dat is uh, rot, al sinds de vorige bewoners. Oh. Dus er moet iets aan gebeuren. Dus daar hebben we nu iets uh, voor gekocht. Dat heet Sedral. En dat heeft een houtlook, maar dat is op cement. Basis. Okay. Dus Zo'n 20 jaar is dat onderhoud vrij. Ja. En dat hebben we nu liggen, maar dat moet er nog wel even opgeklapt worden. Maar, ah. En dat, dat ligt nog eventjes te wachten. Maar dat wordt uiteindelijk heel mooi. Maar dat wordt uiteindelijk ja, heel mooi. Precies. Ja, ja, ja elke keer ja. wordt het wel echt wat. Ik heb thuis mijn eh, kabels rondom eh, de televisie. Oh. Ja, dat ligt er eigenlijk al sinds dat ik daar woon bij als een soort van datacenter. Dat gaat zo over de grond en overal steken kabels uit. Eigenlijk niet helemaal aan te gluren. Ik focus me vooral op het beeld van de televisie, want alles eromheen is lelijk. Ja. En denk ik denk iedere keer, oh ja, ik moet eens even kijken. Kijk, welke kabels er weg kunnen. Kan er nog iets onder een plintje worden? Dat denk ik nu al negen jaar. Oh, ja. Ja. Oh, ja. Maar uiteindelijk als het gebeurd is... Het wel ah, wordt het heel mooi. mooi. Heel wordt mooi, het heel mooi. Ja. Wat is uh, jouw Sagrada Familia thuis? Laat het even weten via de Q Music app. Hebben we het erover uh, na acht uur. Uh, verder hebben wij het in ja of nee... over je vliegtuigstoel naar achteren zetten. Uh, daar kwam al een berichtje binnen van Storm. Ja, weet je, ik denk dat allebei zelf die mensen hebben allemaal dezelfde optie als ik. Hè? Dus waarom zou je die gebruiken? En als ze er last van hebben, ja, dan zeg je hem zelf ook maar achter, Ja, toch? Ja. Hm. Je hebt verdomme betaald voor dat ding <lacht> en voor die functie. <lacht> <lacht> gebruiken, hè? Ah. <lacht> Oké, okay, nou, dit debat gaat verder om uh, tien over half acht. En natuurlijk om half negen nieuwe ronde van uh, vier op een rij. Weet je de spelregels daar nog van? Al na al die tijd? Dat heb je nooit geweten, volgens nee. mij. Het <laughs> nee. gaat altijd zo half bakken. Het is uh, jouw kans op uh, 2.500 euro. Uh, misschien toch heel even om in te komen een oefenwoordje. Een oef uh, Luc, hebben we voor elkaar ja, uh, dus... een oefenwoordje? Het is namelijk zo lang geleden voor die jongen. Uh, uh, ja, kan wel even. Ja? Uh, het woord Schuur. Schuur. <middel> <middel> Ja, schuur. Schuur. Schuur. schuur. Ja. Dan zou ik zeggen. garage. Oké. Okay. Nou, zoveel moeite kost, dus één woord. Straks om half negen hebben we er zelfs vier. Schuur. schuur. schuur. Is een raar woord. Ik lig in mijn pet. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek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 I'll be there for you. Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws? Ja, wat vinden mensen er eigenlijk van dat Odido... maar niet wil betalen aan die hackers? Goh. En uh, wat uh, ons verjaardag draait. Ja, wat zit er ja. bij mij? Ja. Um, en, en, um, ja, je hebt daar de genomineerde maand, uh, Kai. Ja, nou, ik heb heel even gekeken naar de agenda... van uh, verschillende artiesten van de maand... waarvoor we gaan draaien, inderdaad. Okay, yeah, yeah, yeah, um, yeah. In deze maand komt het geluid dat je nu gaat horen... twee keer uit de Johan Cruijff Arena. Oké, okay, oké. Okay. Het is een, een trapper level. Ja. Toen ben ik even een deurtje verder gaan kijken bij de Ziggo Dome. Yeah. Ja, wat gebeurt er daar eigenlijk in deze maand? En toen zag ik dat Guns N' Roses daar twee keer staat... in de maand waar we voor draaien met onder andere deze hit. Vindt ook plaats in dezelfde maand? Vindt plaats in dezelfde maand? Oké, okay, oké. Okay. Ja. Maar... Ja. Er is meer... wat er ook gaat gebeuren in die maand... Ja. Uh, dat is dat het uh, Philips Stadion niet de thuisbasis van PSV... maar helemaal in het teken staat van de foute Party. The big one. En dan hoor je dit. Oh. Nou, uh, als je het nou nog niet weet... sorry hoor, ik kan hints blijven geven tot ik een ons weeg. Dan zijn er drie achter elkaar. Ja. Dus ga er maar eens even lekker over nadenken. Zo meteen ons verjaardagsdag. Met jouw kans op 2500 euro. Het is weer Hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus. Alle Mentos, Stimrol en Smint, tweede gratis. Boei. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite Lietenflessen, tweede gratis. Lekker hoor. Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis. Zoei. En alle Amec derde bad en doucheproducten, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! Je wil graag starten? Maar je krijgt geen huis, na drie keer overbieden, bij mama weer thuis. Geen zorgen, geen zorgen, van Bruggen, van Bruggen, geen zorgen. Van Bruggen. Daar zit Sofie. Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Met Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig. Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof.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 Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. Nu bij Gamma 40% korting op Flexa Strak in de Lak en 30% korting op Flexa Strak op de Muur. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties op Gamma.nl. Laatste week 30% korting op alle thuisstudies. Laudius.nl Iedereen die een stralende lach wil hebben, hebben hebben op naar Kruidvat. Nu Paradontax Strength and Protect 1 plus 1 gratis. Nou, lachend ga je nu natuurlijk naar. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan? Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. <lacht> Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Even scheten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 CO-pads, 2 zakken voor maar 10,99 euro. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Het verhaal van het nieuwe quickwash wasmiddel van Robijn... is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe quickwash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Vandaag je studieboeken? Morgen stap dichter bij dat diploma. Welke plannen je voor morgen ook hebt... begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu als zin in de morgen. ASN Bank. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals a gekoelde high-protein zuivel. Nu 1 plus 1 gratis. En dubbelfris, ook 1 plus 1 gratis. Maar ook boerenkool, stamppotaardappel of spekreepjes. Ook allemaal 1 plus 1 gratis. Jumbo. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app... en krijg de eerste zes maanden voordeel.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 dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl/slash windfarmed. Het is bij PLUS weer tijd voor. inslaan! Alle IGLO maaltijden, 1 plus 1 gratis. En alle anderhalve liter flessen Fanta, Sprite en Fernandez, ook één plus één gratis. We doen met je mee. PLUS. Half zeven viel op de A4 naar Amsterdam tussen Hoogmade en Roelovarensveen. Vijf kilometer en vijf minuten vertraging. En de A50 naar Eindhoven tussen Eerde en Sint-Oederode, daar acht minuten vertraging. Het is vanochtend droog met een klein zonnetje. Vanmiddag grijs en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. Danny Vos heeft het laatste nieuws. Ja, goedemorgen, in Politiek Den Haag zit de vuurdoop van het nieuwe kabinet er nu echt op. Afgelopen dagen mochten partijen in de Kamer reageren op de kabinetsplannen. Premier Riette reageerde dan gisteren weer op die vragen. Ja, en dat hij nu premier is... Daar moet hij zelf ook nog even aan wennen. Heel eerlijk, op een gegeven moment hoorde ik iemand achter het katheder zeggen... de minister-president. Het duurde bij mij even een paar seconden voordat ik me realiseerde... dat gaat dus tegenwoordig ook over mij. Nog ja, dat is toch even wennen af en toe als je zo lang zelf Kamerlid bent geweest. Dan zei hij bij de NOS. Een van die dingen waar het kabinet nu mee aan de slag gaat... is het plan om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Meerderheid wil dat het kabinet daar opnieuw naar kijkt. In Brabant worden drie tieners vermist, dat zegt de politie. Het gaat om twee meisjes en een jongen. Woensdagavond zijn ze voor het laatst gezien in het dorp Sleeuwijk. Waarschijnlijk zijn ze toen lopend ergens heen gegaan. De politie spreekt van een urgente vermissing. Er nou, gaat het nog altijd veel over die hek bij Odido. Gisteren hebben de hackers een groot deel van de persoonsgegevens online gezet. En dat deden ze omdat Odido die hackers maar niet wil betalen... En daar zijn veel mensen het mee eens. Blijkt uit een rondgang van has voor Nederland. Als je het gaat toegeven aan de chantage, dan denk ik dat het einde zoek is. Meegaan met hackers vind ik eigenlijk niet zo'n heel goed idee. Want dan blijven het alleen maar aanjagen. Maar ja, ik ben blij dat mijn gegevens er niet bij zitten. Ja, zolang Odido niet betaalt, blijven die hackers de komende dagen gegevens online zetten, zeggen ze. Gegevens van 6 miljoen accounts zijn gestolen. Het gaat dan om namen, adressen, bankrekeningnummers, aantekeningen die zijn gemaakt. En bij sommige mensen ook om het burgerservice-nummer. Ik vind dit uh, maatloos interessant. Dit is natuurlijk gewoon ja, de bankroof van uh, 2026. Ja. Maar wat ik gewoon niet begrijp is dat... Oké, okay, dan werk je bij Odido en dan moet er een miljoen euro worden overgemaakt. Ja. Wellicht in bitcoins. Ja. Uh, en hoe werkt dat dan? We krijgen dat nooit helemaal te weten natuurlijk. Maar het zou zo graag een vlieg op de muur zijn. Dan moet, dan moet dat over worden gemaakt. Naar wie dan precies? Ja. Waar zitten die mensen? Waarom is er niet traceerbaar waar die bitcoins naartoe gaan? Ik heb zoveel vragen hierover. Want het is niet alsof je een zak losgeld achterlaat in een bos. Wat zeg maar na een uur wordt. Het zijn gewoon digitale transacties. Waarvan je zou zeggen, dat is allemaal te traceren. Ja, precies. Maar ik denk dat ze dat zo versleutelen. Kijk, het zijn natuurlijk ook hackers. Dus hoe meer je erover weet, des te dichter je komt. Dus als ze vertellen hoe dit allemaal gaat, of waar het heen moet, ja, dan, dan zijn ze inderdaad te traceren. Ja. En de, dus daar zullen ze natuurlijk ook wel twee keer voor uitkijken. Ze heten de shiny hunters. Ja, en er is eigenlijk vrij weinig over bekend. Alleen dat het een uh, kleine groep zou zijn, uh, met verschillende personen uit Canada, uit Frankrijk. Er is ooit iemand uh, van opgepakt in Marokko. Dus het lijkt dat ze verspreid zitten. Ja. Uh, die groep. En wij kennen ze ook vooral van die hek op Ticketmaster in 2024 was dat. En laatst nog was het ook groot in het nieuws, die hack bij Pornhub. Dat was diezelfde groep die daar, die daar achter zat. Later was het interessant, want komen die gasten dan wel eens samen bijvoorbeeld? Hebben zij ergens een clubhuis? Ja, dat maar, was... ik vind, maar ik vind ja, het mysterieus. Want ik was ik las bij, ik las bij RTL Nieuws hoe dat dan, hoe dat dan gaat. Dus, dus diegene die bij Odido die gegevens heeft verstuurd, waarschijnlijk, die krijgt dan berichten op zijn bureaublad. Dus, dus ze gaan echt in zijn computer en dan krijgt hij de hele tijd boodschappen van. Uh, kom chatten. Nou, en dan moet diegene moet die weer ergens inloggen en dan op wow. het we dark web. En dus je krijgt constant krijg je ook, uh, berichten op je bureaublad om te, om te vertellen wat je moet doen of Ongelooflijk. de onderhandeling niet geslaagd is en nou, dan moet je weer naar, naar dat dark web. Ja. ja, het is fascinerend. Zit er hier een, bij Odi dood trouwens? Ja, ja ik zeker. Ik ja. ook. Ja, ja. Dus als je me wil bereiken, je kunt me op het dark web vinden. <laughs> okay. alles, alles kun je vinden van me. Ja, dat was een groot feest in Heerenveen gisteravond. Daar zijn de Olympische sporters van Team NL gehuldigd. Duizenden mensen waren erbij. Het was niet voor het eerst deze week trouwens. Eerder werden ze ook al gehuldigd in Den Haag. Maar Heerenveen zei, ja, wij zijn een beetje de hoofdstad van het sporten... als het gaat om de Olympische sporters. Dus hier moet ook een huldiging komen. Ja, met tien gouden medailles en plek drie in het klassement... waren het de meest succesvolle winterspelen ooit hè, voor ons land. En kinderen spelen weer meer buiten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Gemiddeld komt een kind nu ruim 7,5 uur buiten. Bijna een half uur meer dan twee jaar geleden. Dat is per dag. Of per week. In 2022 was het nog tien uur trouwens. Kinderen zeggen dat ze wel meer naar buiten willen gaan. Maar dan moeten er wel kinderen zijn om mee te kunnen spelen. is dan een van de voorwaarden waarom ze niet naar buiten gaan. Verder spelen kinderen die in een grote stad wonen... minder vaak buiten dan kinderen in dorpen. Het scheelt bijna twee uur per week. Ja, En buiten heb je natuurlijk niet overal wifi. Dus ja, dan wordt het wel al moeilijk als het een probleem ja. Zeker. Zometeen draait ons verjaardag zelf. Het is jouw kans op 2500 euro als je jarig bent in de genomineerde maand. En dat is vandaag! Juni! De zesde maand! Ja, met de N van neus. Ben je jarig in de maand juni, maak je nu kans op 2500 euro. Bel 09099596. Matti en Marieke. Geef even je persoonsgegevens door en dan kom je misschien wel in de uitzending. Gaat Taylor Swift. Music and call it love. Pien overal 7, ons verjaardagsrat gedraaien voor uh, Pien. Pien is uh, 24, komt uit uh, Rotterdam. Ze studeert namelijk uh, bestuurskunde. Ze houdt ondertussen enorm van lezen. En als ze 2500 euro wint, dan gaat het naar haar spaarrekening. Ze wil namelijk graag in Brussel wonen omdat ze bij de Europese Unie wil gaan werken. Applaus voor oh. Pien. <applaus> Hallo Pien. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de droom tot stand gekomen dat je heel graag bij de Europese Unie wil gaan werken? Ja. Ja, als klein kind zei ik altijd dat ik leider van de wereld wou worden. Zo. Uh, Doodeng, <laughs> als een kind dat zegt. Ja. Ja. ja. Maar goed, nu dat ik wat ouder ben en wat meer weet hoe de wereld in elkaar zit, dacht ik, uh, vind ik dit wel een goede optie om misschien daar te komen. Oh, maar het, het is zo dat je daar nog niet werkt natuurlijk. Maar toch wil je al een soort van vlucht naar voren maken door in Brussel te gaan wonen. Nou ja, ik dacht een doel hebben. Nou ja, dat is prachtig. Hey, en ja. de Europese Unie is natuurlijk vrij breed. Zeg maar, welke positie zou je willen bestieren? Wat wil je daar dan praktisch gaan doen, Pien? Nou, echt een soort van het einddoel eind, eind is uh, wat Ursula van der Leyen nu doet. Dus oh. hoofd van de Europese Commissie. Nou, oh, mik maar hoog zeg. Jeetje. Heb je daar echt zin in, ja? Wat leid je daar leuk aan? Ja, ik weet niet. Gewoon uh, een bepaalde manier... dat je de wereld zou kunnen veranderen of zo. goede invloed kunnen hebben op een heel Mooi. groot, hoog niveau. Mooi. Mooi. Ja, ik zou heel graag zeg maar, een vriend hebben bij de Europese Unie. Dus we uh, slaan jouw nummer op in ieder geval. <laughs> hey, en uit, uitzicht dat nu ook al, uh, Pien, dat je graag iets voor, uh, voor de wereld wil doen... op kleine schaal, of nog helemaal niet? Uh, nou ja, ik ben nu allemaal bezig, mis, uh, ik ben nu bezig met een, een klein project. Ik weet niet of het echt iets voor de wereld is. Maar ik uh, uh, doe een extra project naast mijn studie... waarbij ik nu uh, onderzoek doe bij het CBS... om hen te helpen bij intern management. Dus... Oké. Okay. Ja, Pien, je houdt het gesprek een beetje op, vrees ik, want uh, dit, dit gaat ons de pet te boven. Ja, Je praat met, met twee hele simpele jongens. We zijn, ja, je gaat echt een, echt een halte te ver voor ons. Ja, ja. Is echt, ja. hey, en, en wat mooi. Hey, en, en, wat doe je dan toch heel even bij dat CBS? Je helpt hen met onderzoek. Nou ja, ik doe een extra track, dus naast mijn studie. Ja. En daarbij doe ik een project waar wat CBS heeft uh, een vraag uh, naar de Unie toegestuurd. En ik, samen met een groepje andere studenten... heeft eigenlijk de opdracht gekregen om proberen die vraag op te lossen voor hen. Oké. Okay. Of in ieder geval een stap in de juiste richting te zetten. Maar stel nou, Pien, want ik geloof dit gaat helemaal goed komen, maar stel je eindigt, je staat brood te bakken... en het weekend gewoon lekker padellen in je vrije tijd. Zou je dan net zo gelukkig zijn dan bij de Europese Unie? Uh, nou ja, ik hoop het liefst wel op een baan... waar een soort van uh, invloed heb om op een bepaalde manier... Uh, een grote schaal een goede invloed te hebben. Nou, van taal, dus ik, ik een, een bakkerij leiden, dat is ook <laughs> een, toch iedereen van brood voorzien. Dat is ook een leidinggevende... Ja. Is toch? ook heel goed, ja, ja inderdaad. Ja, goed, ja, Mattie en Kai zeggen eigenlijk... ga lekker bij de bakker werken. Ja, uh, niet ja, meer de die nieuwe, die nieuwe Ursula van der Leyen aan het telefoon... we zeggen, ja. wordt lekker bakker. Ja, wordt lekker ja. bakker, joh, die Europese <laughs> Unie. Wat een gedoe, wat trek je allemaal op je nek, Pien. Nou, Pien, we wensen je heel veel succes. Hé, hey, uh, we gaan lekker ons verjaardag zat, uh, met jou spelen. Omdat je in de uitzending bent, krijg je 100 euro van ons. Gefeliciteerd. Dankjewel. En we weten tot nu toe dat je jarig bent in juni. Althans, dat hoop ik. We gaan op zoek naar de juiste dag, natuurlijk. Wil je een harde of een zachte heenst... <laughs> Eh, uh, doe maar een harde. Een harde hengst, daar gaan we! Zou je teruggaan naar de gulden, Pien? Of hou je de euro gewoon? Nee, we houden gewoon de euro. Maar... Ik ben geboren na de zulden. Dus. Oh, nee, dat begrijp ik. Oké, okay, hartstikke. Oh, nee, dan weten we dat alvast. De, de, de, de, de, de, de euro die blijft. Wat zegt hij aan mijn man, dacht jij? Ja. Schulden. <laughs> Oké. Okay. Ben je jarig op 6 juni? Ja. Nee! Ja! Nee! Oh! Yeah! Wauw! Pien! <laughs> Oh my god, ik echt... Nee, echt? Ja, echt waar. Het ja, Rad staat hier op 6 juni. Jij krijgt van ons 2500 euro, Pien. Oh my god, oh my god, echt, ik geloof dit niet. Ja, het is echt zo. Oh. Ik zie het ook nu gebeuren, pas op kijklijf. ik heb de tv aanstaan, hij is nu aan het draaien. Ja, oh ja. Er zit een beetje vertraging in, als je kijkt op RTL 7, daar komt het rad ongeveer nu tot stilstand. En oh dan wint Pien gewoon nog een keer. Oh. Brussel, here we come. No, Brussel, Pien komt aan. Oh my god, oh dankjewel. Hey, gefeliciteerd, geniet van je weekend. Ja, dat zou en, zeker doen. Uh, we zien je wel in het internationaal, journaal hè? komt toch goed. <laughs> je hoeft uitzending. Dag Pien. Zes oh, Bye. Wat heerlijk zeg, begrijp ik het met 2.500 euro. Fantastisch. Dit is Gim Music Summer 12 to 12. think been a rap Music crazy en Crazy in Love. Daarvoor won uh, Pien 2 duizend euro in ons verjaardag gehad. Donnie die zegt nog, uh, ja die komt er wel hoor. Net als uh, in Brussel kleed ze jullie al uit. <laughs> en ze wel graag, graag bij de Europese Unie gaan werken uiteindelijk. Ja dat komt wel goed met Pien. Dat denk ik ook ja. Ja absoluut. Hey, ik uh, heb afgelopen week heb ik natuurlijk ook naar jullie uh, geluisterd. Uh, want je denkt waarschijnlijk, hij krijgt niks mee. Maar ik ben net een luisterpietje. Ja. Als, je, als je het niet verwacht, dan is het ineens. Ja. Uh, ik hoorde jullie over kantoorirritaties. Klopt, hebben we het over gehad, ja. Ja. Dat ja. ja. was geloof ik ook een onderzoekje nieuws of iets. Uh, ja, volgens mij is een onderzoek verschenen afgelopen week... over de drie meest uh, grote ja. kantoorirritaties. Onder andere Roddelen stond daar dan in over collega's. Ja. Nou, ik hoorde eerst uh, bijvoorbeeld uh, Marieke... Ja, kantoor, generiek, dat is dat je nooit weet hoe warm of koud het in deze studio is. Oh ja. Maar ik heb er ook nog eentje, die is wat specifieker op jou. Oh, hè? Nou, dat jij je eigen mening kan presenteren, al waren het een wetenschappelijk feit. Ja. Oh ja, ja dat ja, klopt. klopt. Met moment ook grimmig. Toen kwam Annemarie, kwam er nog even overheen. Facilitair gezien vind ik het hier echt slecht geregeld. En er is nooit iets normale koffie te krijgen hier. Ik sta om vier uur s ochtend sta ik naast mijn bed. Iedere ochtend weer. Het is of goor, uit de gore machine. Of we moeten weer zelf de, de melk opschuimen. Er zit weer melk van gisteren ja, ja. in. Moet ik weer naar de wc. Koud water. Noem maar op. Ik moet me net niet mijn eigen bonus staan malen. Oh Anne-Marie Roos, ik haal het uit. Ja. ja, het is ook erg. Ja, dat is erg, hè. Dus ja. ik, zal, ik zal dat ook te Luisteren. Ik denk, ojojojojojo. Ja, ja, ja. Nee, dus ik dacht, ik moet even met een positieve tegenhanger komen. Oh. Dat, die kan ik zo vertellen. Ja? Ik, heb, ik heb iets. Dat is eigenlijk vrij recent geïntroduceerd in dit uh, bedrijf. Oké. Okay. Ik ben groot fan, het is fantastisch. En, en zou de rest van de luisterend Nederland het ook kunnen introduceren bij nou, uh, haar bedrijf? Zeer zeker. Dus pak alvast even pen en papier erbij. Ja? Ik, ik doe het zo allemaal uit de doeken. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van Milner plakken kaas? 150 gram voor maar 1,44. En extra goedkoop met Lidl Plus. Balnoten, een zak van 200 gram voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes, korting. Je slaat de spijker op zijn kop. Heel veel korting op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20% korting op één artikel naar keuze... bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis...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 De Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpm.com. Ook voor ondernemers.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 Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Google, Papi, de Lulu. Kijk. Dus sprint terug voor de zwarte Sony XM5 koptelefoon voor maar 222 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin? Hoe je ook start? Samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker, ah, oh, cocoonen. Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss Sense for everybody. De hele nacht... De slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een Alping. Alleen deze week nog tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op Alping.nl. Nu bij Jumbo. Jumbo's koffiepads. Zakken van 36 stuks. 1 plus 1 gratis. En alle hebro of mora. Saté, lode toppings, lumpia of snackbroodjes. 1 plus 1 gratis. Jumbo. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een Senseo. Oh ja, toch. Stuk goedkoper volgens mij. Ja. Test hem zelf. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.